Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Europa wil via vliegtuigen hulpgoederen naar de Gazastrook krijgen. De eerste vliegtuigen gaan deze week nog naar het gebied. Via deze luchtbrug worden medicijnen en andere spullen van UNICEF gebracht. De bedoeling is dat de spullen via Egypte-Gaza inkomen. Voorlopig kan dat nog niet. De grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook is nog steeds dicht. En pogingen om de grens tijdelijk te openen voor de doorvoer van hulpgoederen, dat is mislukt. Bij een schietpartij in Brussel zijn twee mensen om het leven gekomen. Dat gebeurde in het centrum van de stad. De slachtoffers zijn mensen met de Zweedse nationaliteit. Belgische media zeggen dat het twee voetbalsupporters zijn. De voetbalteams van België en Zweden spelen vanavond in Brussel tegen elkaar. De schutter is nog niet gepakt. In Frankrijk is de leraar Herdag, die afgelopen vrijdag werd gedood door een oude leerling in de stad Arras... Bij de aanslag raakten drie mensen gewond. Middelbare scholen hielden vandaag een minuut stilte voor de docent. De verdachte van 20 staat op een lijst van mensen die banden hebben met de radicale islam. En Minecraft is officieel de populairste game ooit, blijkt uit verkoopcijfers. Minecraft werd in 2009 in elkaar geknutseld door een man in Zweden. En Microsoft kocht het later over voor 2,5 miljard. In Minecraft kun je je eigen wereld ontwerpen en bouwen. En het is vooral een hit omdat je samen kunt spelen, vertelt game-expert Martin Verschoor. Je kan met meerdere mensen een server in en dus je eigen game gaan ontwerpen... en dan zelf lekker gaan spelen, gaan bouwen... en gek gaan doen, lekker losgaan met je maten. En de game wordt ook heel goed ondersteund. De makers releasen non-stop nieuwe updates... maken de game ook steeds beter. En het is misschien niet de mooiste game ooit gemaakt... maar hé, hey, zoals we zeggen in gaming... gameplay boven graphics. Minecraft is 300 miljoen keer verkocht. En dat is een groot verschil met de nummer 2, GTA V. Dat spel ging 180 miljoen keer over de toonbank. Het weer vanavond op de meeste plekken droog. Vannacht een koude nacht. Morgen aardig wat zon en dan een graad of veertien. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze. ZFM. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number.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 Y'all motherfuckers don't gotta tell me. I see you hating down there in your mama's basement. Eating your big old bag of Cheetos. Greasy ass fingers smashing hateful shit into your keyboard. I know you're mad at me, but I love y'all motherfuckers. I know you jammed this fucking album. This your fucking shit. ha ha, ha, ha. Welkom terug bij alweer het tweede uur van de vierde aflevering van Play It Loud Request. Vanavond volledig in het teken van de Guilty Pleasures. Mocht je met mij het tweede uur zijn ingegaan, bedankt dat je nog steeds luistert. En als je net hebt ingeschakeld, leuk en bedankt dat je bent gaan luisteren. Je hebt wat lekkere foute muziek gemist, maar niet getreurd. Ook het tweede uur staat bomvol met foute guilty pleasure songs... door jouw luisteren, uitgekozen en uiteraard ook mijn eigen input. En zoals gewoonlijk begin ik elk uur met de uuropener die ditmaal in de foute handen was van de deathcore band Attila... die je net hoorde met de titeltrack van hun vierde album... Uh, guilty pleasures. Er is de laatste tijd veel gesproken in de media over trollen en haters en over mensen die over het algemeen slechte mensen zijn op het internet. Maar nu lijkt het erop dat de favorieten van de haters, Attila, een heel album hebben geschreven over het idee dat mensen ze online dissen. Het is niet helemaal het conceptalbum van Pink Floyd, dat geef ik toe. Maar wat zou je verwachten van een man die zichzelf Franzilla mag noemen? Op het eerste gezicht is Attila tenminste een redelijk fatsoenlijke deathcore band met stevige beatdowns en zelfs een enkele solo. Die wordt toegevoegd om te voorkomen dat je trommelvliezen uiteenvallen. Maar het zijn de zang en de teksten die de band naar genante diepte slepen. Consequent onnodig vloeken en schreeuwen over bitches die aan de lul van Fransi zuigen is niet aanstootgevend of grappig. Maar in, daar, in plaats daarvan riekt het naar, gewoon naar plagen en schelden in de speeltuin. Maar aan de andere kant... als je herhaaldelijk het woord titel kunt roepen... en het liedje kunt noemen zoals in Dirty Dirty... streef je misschien niet naar het label... van een serieus te nemen emotionele band. Bovendien geeft het de trollen wat meer aas... voor het volgende album. Een band dat daarentegen wel emoties toonde in een tijd dat ze het heel moeilijk hadden door de alcoholverslaving van frontman James Hetfield was Metallica. Die destijds bezig waren met de opnames voor hun achtste album St. Anger. In het begin had de band ook nog geen bassist die ze later gelukkig vonden in Robert Trujillo. Helaas moest de band op de opnames dus voor langere tijd stilleggen doordat Hetfield naar een afklik ging. Kliniek ging. Tot overmaat van Ramp hadden de fans ook nog eens kritiek op het album. Zoals te verwachten was na al deze tegenspoed... klinkt Metallica wel veel agressiever dan ooit op St.Henker... en doet het de naam in ieder geval goed eer aan. Mijn zwager Jesus kan zich ook helemaal niet in de kritieken van de fans vinden... en vroeg hiervan de zeven minuten durende titeltrack aan. Thanks for your requ request, man. And of course, as always, I will play that song for you. Enjoy it. St.Henker... En Red, die we net na Metallica hoorden, was een van de eerste echte giganten van de hair metal scene van de jaren 80. Dankzij hun breakout-debuut Out of the Cellar uit 1984, waaruit de zojuist gedraaide hit Round and Round voortkwam. Een van de meest populaire en herkenbare nummers die uit de scene voortkwam. Hoewel voormalig liedgitarist Warren De Martini een van de beste gitaristen is, trok frontman Steven Percy de meeste aandacht met zijn knappe uiterlijk en gevoel voor pop metal mode. Velen zien de hair metal periode als hun guilty pleasure... mede dankzij de foute looks van make-up, haarlak en strakke spandexbroeken, maar konden de aanstekelijke refreinen en hooky riffs niet weerstaan. En zou het verkeerd zijn om te zeggen dat Manowar een guilty pleasure band is? Zelfs als je er niet van houdt, is er minstens één nummer dat je leuk zult vinden. De band maakt naar eigen zeggen over-the-top true power metal... met teksten gebaseerd op fantasy-thema's en staan bekend als loudest band ever. Wat ze recordhouders maken voor het leveren van het hardste... maar ook voor het langste concert ooit gegeven. Wheels of Fire is zo'n voorbeeld van een vroeg power metal nummer uit de late jaren 80... met Ross the Boss op gitaar. Afkomstig van hun succesalbum Kings of Metal uit 1988. Komt-ie. niet echt een guilty pleasure, maar wel gewoon lekker fout. Deze Belgische, of moet ik eigenlijk zeggen, Helgische brute hardcore band, en uit de hand gelopen grap genaamd Fleddy Melkley, die ik draaide met Vroeger Was Alles Beter. De band onder leiding van Jeroen Kamerlink debuteerde in 2016 met de succesvolle single T-shirt van Metallica, en staat bekend om zijn niet-serieuze stijl met lovende kritieken voor de totaal niet-serieuze problemen van vandaag, en omschrijft zich als geboren uit Lars Ulrich en Lita Ford, en na een confrontatie met de geest van Dijmberg, Daryl, gingen ze op zoek naar wereldheerschappij. Als er één bent, een grote guilty pleasure voor velen is, is het wel de Canadese band Nickelback. Ze hebben zichzelf zelfs ook een, omschreven als een guilty pleasure, met het argument dat mensen niet zullen toegeven dat ze hun muziek leuk vinden, omdat ze volgens frontman Chad Kruger geen coole indie band zijn, zoals Arcade Fire. De band is al jaren het onderwerp van internetmemes en, hoewel er duidelijk geen antwoord op is, op de vraag waarom, beweren sommigen dat dit komt doordat hun teksten over dezelfde onderwerpen gaan en dat ze repetitief waren. Terwijl anderen beweren dat de muziek van de band over het algemeen slecht is. Anna, nu zijn we het zat om te doen alsof we ze slecht vinden... en zingen we de populaire hits als Rockstar, Photograph... en door mijn beste vriendin Angela Lauwe aangevraagde grootste hit How You Remind Me... nog altijd uit volle borst mee als we hem op de radio horen. Heeft Nickelback toch nog iets goeds gedaan? Bedankt voor je inzending, Angela. Ook al is hij wat soft voor mijn programma... maar zeker de perfecte guilty pleasure voor deze uitzending. Dus draai ik hem graag voor je als je belooft... Lekker mee te vanavond never made it as a wise man I couldn't cut it as a poor man stealing time to live in like a blind man I'm sick of sense of feeling and this is how you remind me this is how you remind me of what I So bad, 'cause living with must have damn near killed you, and this is how you remind me of what I really am. This is how you remind. Beweging. Niet één gigantische guilty pleasure trip. Maar afgezien van alle grappen die over Lim Biscuit zijn gemaakt... hebben de albums met name Significant Other... en Chocolate Starfish and The Hot Dog Flavored Water... onnodige kritiek gekregen... Het is alsof mensen ze iets te serieus nemen... in plaats van alleen maar te genieten van deze geweldige muziekstukken. Wanneer de genoemd album zou ik voor mijn inzending... aanvankelijk voor Rearranged hebben gekozen... vanwege de behoorlijke baslijn. En zelfs Break Stuff werd ook even overwogen... om soortgelijke redenen als waarom Nookie uiteindelijk won. Maar voor zover ik kan zien, is Nookie genanter... simpelweg vanwege het verschrikkelijke refrein. Specifiek doelend op het rijmen van Nookie op Cookie. Jezus. Terug naar alweer een hair metal blokje waar Dokken een soort guilty pleasure is onder de metalheads. Eén van die gevallen waarin je zelfs af en toe een bloedgeobsedeerde death metal fan tegenkomt. Vooral uit de begindagen van genoemde stijl. Die vooral goede herinneringen heeft aan wat Don George en zijn compagnons in de jaren tachtig deden. Natuurlijk zijn er ook een paar leden van de uh, vroege Duitse en Zweedse metal scenes van de uh, New Wave of British Heavy Metal beweging. Die zich net zo schuldig maakten aan het schrijven van sappige powerbatsen. Ballots, maar zelfs in de LA-scene was deze band ongeveer net zo groot... in het spelen van een gevoelige kant... voor een goedkeurende vrouwelijke publiek als Motley Crew. In My Dreams was zo'n sappige powerballad van de hand van Don Dokken... geschreven tijdens een vakantie in Mexico... en hij zijn akoestische gitaar had meegenomen. Op het strand zittend tijdens zijn zonsondergang... al kijkend naar de oceaan bedacht hij de gitaarriff van dit nummer... en schreef hij de tekst in 40 minuten tijd op een tijdschrift... In de tekst van het lied raakt hij zijn vriendin kwijt, maar keert ze elke nacht terug in zijn droom. Sommigen is Girls, Girls, Girls van Motley Crew het toppunt van hair metal, maar dan ordinair. Sommigen noemen dit nummer zelfs een van de beste metal nummers die er zijn. Ik noem dit bijvoorbeeld een van de guilty Pleasures die uit de hair metal scene van de jaren 80 zijn voortgekomen. Een nummer schetst een levendig beeld van de levendige stripclub strip scene in Los Angeles in de jaren 80. Een wereld vol mooie vrouwen en eindeloze nachten vol overdaad. En voor we van deze ordinaire hit overgaan op een obscene hit van een extravagante zanger, heb ik eerst nog een, zoals elke week, de concertagenda voor jullie. Waar kunnen jullie nog last minute naartoe de komende twee weken? Dat hoor jullie zo van mij: The Play It Loud concertagenda. Een nieuw seizoen betekent punk-festiviteiten van Minor Operation Bookings. Voor de gratis oktobereditie stage 2 van de patronaat in Haarlem... pakken we uit met een drietal punkbands die vuisten zullen ballen... heupen zullen doen swingen en massas zullen doen kolken. De Tabasco's zijn al jaren bekende koppen in de Haarlemse scene. Hun liefde voor de Ramones drijft uit iedere pori... en hun catchy nummers kan je vaak na het eerste refrein al meezingen... Snackbar uit Amsterdam speelt in your face off punk... maar je hoort ook een liefde voor rockende en ro ronkende baslijnen... die het geheel lekker dansbaar maken. Een vette bek van een punkrock snack. Het Haagse Reuking presenteert deze dag hun nieuwste single. Als het nieuwe werk ook maar een beetje in de buurt komt van pakkende... Omgekeerd en zuipen tot we kruipen, dan moet dit een instant klassieker worden. Aanvang 8 uur en eind is om middernacht. Tijdgenoten van de Beastie Boys. En van grote invloed op andere Red Hot Chili Peppers en Rage Against the Machine. De invloed van het Nederlandse Urban Dance Squad kan niet worden onderschat. Nu keren Vondman, Rootboy en DJ DNA terug met de band... en wel naar stage 1 in het Patronaat op vrijdag 20 oktober. Kaarten zijn 28.50, deuren openen om 7 uur en aanvang is half 8. Ook dit jaar staan er weer een nieuwe, staat er weer een nieuwe editie van het Heavy Metal Maniacs Festival op de agenda. Het festival zal in 2023 plaatsvinden op vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober in de P60... Amstelveen. Deze 23e editie heeft twee top heavy metal bands als headliner, waarvan Omen uit de USA als eerste wordt geannonceerd. Omen is een heavy metal band uit Los Angeles, Californië, dat in 1983 is opgericht door de gitarist Kenny Powell. De band zette zich met de albums Battlecry, Warning of Danger en the Curse stevig op de Amerikaanse heavy metal kaart. Omen's melodieuze en agressieve power metal stijl werd een inspiratiebron voor de Big Four, Metallica, Anthrax, Megadeth en Slayer. Ben je een een US Metal fan, dan mag je deze exclusieve Nederlandse Omen optreden in P60 dus niet missen. Koon Ring uit Oostenrijk is een nieuwe generatie heavy metal band dat behoort tot de stroming new wave of traditional heavy metal. Deze energieke jongelingen spelen in de stijl van Judas Priest, Exciter en Sabotage en Koon Ring schuwt er ook niet voor om invloeden uit de classic speed en trash metal in hun nummers te verwerken. Deze band gaat gegarandeerd de verrassing van het weekend worden. Ga uit je dak bij het gezelligste indoor metal festival met een geweldige internationale line-up van traditionele heavy metal bands. Tickets kosten 26,50 in de voorverkoop. En 30 euro aan de kassa. De zaal gaat open om 7 uur, aanvang is half 8. En de line-up op zaterdag 21 oktober bestaat uit Nesty Savage uit de Verenigde Staten, Avenger en Desolation Angels uit de Verenigd Koninkrijk, Lord Voltor en Razorblade Messiah uit Nederland, en Siren uit Duitsland. Informatie over de band vind je op de website van P60. Kaarten voor die avond zijn 34 euro in de voorverkoop en 37,50 aan de avondkassa. Dat was het weer voor de komende twee weken. Volgende week heb ik in verband met het interview met Solo Cycles geen concertagenda, dus over twee weken houd ik jullie weer op de hoogte. Gaat terug naar alweer het laatste blokje Guilty Pleasures. En zoals eerder gezegd komt deze van een artiest die misschien niet direct wordt geassocieerd met Guilty Pleasures, maar past hij wel in het rijtje Love Him or Hate Him artiesten. Vele metalheads zijn met zijn muziek opgegroeid en zullen net zoals ik nog regelmatig naar hem luisteren. Ik heb het over shock rocker en zanger Brian Warner, ook wel bekend onder zijn artiestennaam. Marilyn Manson. Afgeleid van actrice en icoon Marilyn Monroe en de van moord beoordeelde Charles Manson. Met zijn door glam rock, industrial rock en heavy metal beïnvloede muziek behaalt hij wereldwijd succes dankzij de single The Beautiful People en het tweede album Antichrist Superstar, waar hij ook in Nederland doorbreekt. Echter leverde dit mainstream succes een reputatie op in de reguliere media als een controversieel figuur en negatieve invloed op jongeren. Hij werd onder andere beschuldigd van inspirerende gewelddaden waaronder het bloedbad in in Columbine. Het nummer waar ik voor gekozen heb is M Obscene en gaat over een rebelse hoofdpersoon die deel uitmaakt van een beweging... die zich wil losmaken van maatschappelijke normen en verwachtingen. Hij gelooft dat vrijheid een prijs met zich meebrengt... en is bereid die te betalen. Zelfs als dat betekent dat hij obscenend moet zijn... en controversies moet veroorzaken. De partner in het lied is ook bereid om mee te doen aan deze rebellie... en deel uit te maken van de mob-scene... wat duidt op een wederzijds verlangen naar non Talking on the phone Got an interview With the rolling stone They're saying Now you're rich And now you're famous Fake ass girls All know your name And I'm, I'm the rich and famous Your first Hit on you All the shame Of the life Of the life Of the life we're living I just want to Weinigte We vanavond met Good Charlotte's I Just Wanna Live. En dat nummer is een wegwerpbare, goedkope poprock op zijn allerbest. Hiermee komt alweer een eind aan de vierde Play It Loud Request. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze foute uitzending en muziek. Het was mij zoals altijd weer een waar genoegen deze selectie guilty plasjes op jullie los te laten. Iedereen nogmaals heel erg bedankt voor een inzending. Volgende week ben ik weer wat serieuzer qua muziek. Want dan mag ik de leden van de symfonische folk metal band Solar Cycles verwelkomen in de ZFM studio. Waar ik mee ga praten over hun op de 27 geplande release van een debuutalbum Lunar. En uiteraard over hun als band zelf. Zorg dat je dat niet mist. Bedankt voor het luisteren en hoop dat volgende week. Voor nu een fijne resterende avond. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.